4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De twee inzittenden van het vliegtuigje. dat aan het begin van de middag neerstortte bij vliegveld Hilversum. zijn uit het toestel gehaald. Eén persoon kon gelijk naar huis, de ander moest naar het ziekenhuis. dat hij onder de kerosine zat. Het eenmotorige toestel kwam in een boom terecht. Volgens de brandweer is dat de redding van de inzittenden geweest. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid start een verkennend onderzoek. De rechtbank in Rotterdam heeft twee mannen veroordeeld tot celstraffen van 9 en 12 maanden wegens het leveren van munitie aan Franse terroristen. Drie verdachten zijn vrijgesproken. In maart 2016 vond de politie in een kelderbox in Rotterdam-West... ruim 3500 patronen die de Fransen wilden gebruiken voor een aanslag. Een van hen is in Frankrijk aangehouden. De ander is opgepakt in Nederland en overgeleverd aan de Franse autoriteiten. De eigenaar van de woning is al eerder vrijgesproken. De Fransen hadden de tassen met munitie zonder dat hij dat wist... in zijn kelderbox gezet. Vitesse-trainer Leonid Slutski wordt mogelijk geschorst... na aanleiding van zijn uitlatingen over scheidsrechter Serdar Guzubuyuk. De KNVB meldt dat de onafhankelijk aanklager een vooronderzoek is gestart. Slutski wond zich na afloop van de wedstrijd tegen PSV... enorm op over de beslissingen van de scheidsrechter. Vitesse speelde met 3-3 gelijk tegen PSV. Slutski noemde Guzubuyuk onder meer een onaangenaam persoon...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 Het weer. In een groot deel van het land is het zonnig. In de zuidelijke provincies zijn er wolkenvelden... en in de loop van de middag is er kans op een bui, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag 15 tot 20 graden. Vanaf morgen wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam moet je zijn voor de ongelukken... want er zijn er twee op de A10 richting Knoopend Amstel... nu een kwartiervertraging bij Oud-Zuid. Drie reistrokken zijn dicht... Eerder vanmiddag een ongeluk op de A10 richting Knopen Nieuwe meer bij de koen -tunnel. Daar is alles weer vrij, maar vanaf de afrit Volendam nog wel ruim 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 E camminiamo da solo. Blijven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 tussenstand op dit moment bij Rust was 1 tegen 1. Er is zometeen meer over deze wedstrijd. Naar deze zingel van Beyoncé. Hier is ze met Love on Tap: Bring the beat in. schakelen met uh, Duitsersveld. Joop, je hebt een doelpunt. Ja, helaas. Uh, niet uh, voor de goede partijen, uh, Rob. Want hmm. uh, het, waar het vandaan komt, mag je weer weten. Sans, dat was gewoon de sterkte, de eerste tien minuten van die tweede helft. En ineens ligt hij achter Daan Kerkman. Ja, onoplettendheid, maar dat is niet de eerste keer dat Sans erover het overkomt dit jaar. En uh, nu moet op de op weer gaan proberen om in ieder geval gelijk te spelen en zo mogelijk dan nog een keertje te winnen. Daar gaat een paas van Milan Berk-Belenkamp. Oh, er wordt gevraagd om een atleert uh, ook voor een handsbal in het passagstuur, maar de cijfer zegt dat het op de boord van de kwam. En uh, Marke mag nu uh, nadat uh, de water de bal op het schijnlijn werkte de bal ingooien. is dus, ondertussen dus gebeurd? En op de, eerst, op de helft nog steeds van Marke. En daar uh, is het, uh, de, ja, uh, weet het uh, Olivier Rivaar, die gaat die bal helemaal terug terughalen, want hey, er werd een liepe bal gegeven, niemand liep erop, dus de bal is niet verzand voor uh, Rivai. Hij kan de bal niet bij, er wordt weinig bewogen, de spitsen staan stil, Het middenveld is ook niet uit op dit moment, en dan wordt de bal maar helemaal naar rechts gespeeld. Daar, uh, daar staat, even kijken, um, Dani Kirchhoff die de bal terug speelt naar uh, Berg, nee nee, uh, ja. En daar gaat nu uh, Berg -Belikamp. -Belikamp. kan, Willem Berg Maakt wel leuk bewegingen, kan die bal weer niet kwijt er wordt nu heb een weinig stand gespeeld. Hier is of. Hier is hij. Ik meter gebied in, Nee, net niet. Stop dat. Dit water. Dit water gaat natuurlijk weer kappen en geeft dan een mooie paas. En daar wordt eigenlijk uh, Robber van de bal afgehouden. Uh, een beetje afgehouden, maar goed, schijnt ze er vlijf in het voor het mag doorgaan de halve en uh, Marker mag weer aan een aantal gaan houden. Dat is niet goed gedaan daar. En uh, het neemt een ogen. Berg aan de recht aan de linkerkant van het veld. Berg en oeh, oe, is, oe, is heel weinig. Het is visie geweest. Maar goed, dus het mag doorgaan van de strijd zitten en nu goed de Gielsen. Die raakt die bal kwijt. En de bal gaat via een been van Marker over de zijlijn. en de fans mag blijkbaar niet gaan gooien, dat is heel raar. Maar goed, zal uh, wel via Sons gegaan zijn. Want de schijnzet stond het niet al te terug Spelen, even kijken in de. Van een heleboel mensen voor. Deze 25 de minuut. De stand is 1-2 helaas en uh, Santos moet eraan gaan trekken erop. Dankjewel Joop voor uh, die moment. Even een half vijf komen we weer bij je terug. Tot zometeen.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 We hebben toen al meteen enkele veranderingen doorgevoerd... waardoor Max Verstappen tijdens uh, de tijd afgelopen dinsdag al beter was. Ja, mag je even storen? Ja. Joop van es, je hebt een doelpunt. Nee, ik heb een penalty. Oh, een penalty! snijdt oh, smijten, 60 meter gebied in wordt onreglementair naar de grond gewerkt... en er werd vrijgezegd er er heel resoluut en terecht naar de spit. Jesse Daan, die net erin is gekomen, die mag die bal gaan nemen. Hij heeft eigenlijk grootste achter die bal op. Hij heeft een jaar van de zitten. En hier is 2 3. Mooie Mooie op is genomen voor de hand. Is het zat het de haar. want we moeten gaan winnen. Goed. Dus 2-2. We spelen in de 67e minuut. Dankjewel Joop. Nou, goede berichten. Gelijk spelletje. De pit report verder. Ferrari heeft bekendgemaakt wat precies scheelde aan de motor van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Bahrein. Een zeldzame kortsluiting in het controlesysteem blijkt de jonge Monegask van de overwinning te hebben afgehouden.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 Formule 1 nieuws hier bij CFM doen we elke week zo rond de kwart over vier op de zaterdagmiddag. En heel veel lekkere muziek. Ja, zodat we weer naar vres 2-2 op die moment. De tussenstand al daar. En wat de wedstrijd verder gaan brengen, hoor je zo. Home, where we been can... Lekker dit deze klassieke van John Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. Ja, we gaan weer naar Jovenist toe op de Duitsersveld, juist juist de 2-2. Gelijk spel, en hoe is het nu Joop? Ja, eh, Mark is in aanval, al een paar minuten en we hebben een hele nieuwe spits ingebracht, Ramon Veerman, en die man is razendsnel. Diepe ballen, ja, achter de verdediging wordt er gewoon geplaatst en ja, de uh, ene keer staat hij niet bij de spel, de andere keer wel. Dus het, het is uh, kielen kiele. Maar jongens in ieder we geval heel snel. Soms is nu een bal bezit. Op de helft van uh, Marken wordt daar geprobeerd om dit water aan te spelen. Maar die bal gaat via volledig over de zijlijn en mag gaan gooien. En dat doet niemand uh, berg bij de tand. En die gooit die bal nu naar.. En naar Berk. Terug op berk En dat is een diepe paas en die komt weer terug naar Berk-Berkelkant. En die gaat hier weer verdedigen, weer naar berk En die vaste de fries. Je hebt maar een verschrikkelijk slechte bal los. Maar gelukkig is de reactie van de verdedigers van Marken. Het is slecht dat Hans het weer in bal bezit is. Zandvoort, op de helft van Zandvoort, Jesse uh, Daan op de linkerkant. Van en die is zo verschrikkelijk snel, ongelooflijk. Een mooie paas uh, naar uh, Alex de Rivaire, maar er staat weer de been van de verdediger tussen. Dat is een goede aanval van Zandvoort, uh, niet echt van gevaar uh, aan het steen. En dat is het berg die probeert dat die bal te pakken te krijgen, maar dat lukt niet. De bal gaat nu naar helemaal achter toe voor Zandvoort, zou yes, ik het zo zeggen. En uh, Rivaire kan de bal aanspelen naar, uh, even kijken... Uh, nou, Kastien, uh, Kastien naar uh, berg, berg. Diepe bal op dit water, die is over die verdediging heen. Die gaat hem waarschijnlijk wel pingelen, ja, legt hem breed. En daar uh, oh, het is die er niet bij komen. <tie> Helaas, dat was een, een aardige bal van dit uh, van water. Eindelijk is het en een man afgeven. En daar komt het uh, nog voor zitten en die moet weggekoppeld worden door de, door de nummer 3 van uh, Marker. En dat is dan... Erik Keerhuis en dan stond er nog een coördinator. Koor Corner vanaf de linkerkant en daar gaat zich mee Jesse ja, de gaat, die zit mee in Jesse mooie eerste De met rechts, dat is een Inksvinger. En er zijn niet zo veel mensen in het grasgebied van Frankfurt. En daar komt dit geval, de ga precies op de baan lopen, hij dan niet hoeveel. Wel een lange bal en dat is dit al te best, die gaat over de achterlijn. En eh, de keeper van eh, Marker, en dat is Jesse Koreman, die kan die bal in het spel gaan brengen. die moet even wachten tot ze spelers weer allemaal. Eh, proberen vijfers dan, daar gaat hij wel komen. Ver in de helft van Zandvoort, de Koen, eh, onmerkelijk een van de kleinste spelers van het veld is vaak een, een, een kopbal, omdat hij ontzettend goed fijnt. Zo ook nu. Daar gaat hij diepe bal op de Vries. De Vries, wat gaat hij ermee mee doen? Hij is op de linkerkant, op de vleugel. Ja, dat is een slechte plaats. Daar zat een vrije, speler tussen, het was getelegrafeerd en, en Nijzenberg kon niet in de balde dus komen.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 Eh, Marken, op de helft van zandvoort, tenminste dus 10 centimeter bellen van zandvoort ongeveer. Dus net over de middenlijn. Diepe bal, goede geplaatst. Je eh, kan nog net voor krijgen en, en dan moet Zandvoort op weg werken. En dat wordt dan gedaan door eh, alle vuurievaart die de bal over de zijlijn werkt. Eh, nee, Marken mag gaan gooien diep op de helft van Zandvoort. 75 minuten loopt ondertussen veel dus nog een kwartier te gaan. En dat is in principe moet de tijd zijn om nog een bad te kunnen winnen. En dat is een dus slechte ingooien. Dat wil je bij de F's om in te gooien. En als je dan een bal niet goed gooit, uh, of je gooit hem te laat, of je, uh, je tilt hem een op, dan moet je op de schijnster dat er 5 En dat heeft hij nu al een paar keer gedaan. En dat is natuurlijk erg dom, want het is gewoon een dat dat is een Maar dit is ook een domme bal van het Zandvoort gegooid. Marken kan overnemen. Een hele diepe bal en daar kan, even kijken, Koen kan hem wegkoppen, voor Oliver Riva, pakt hem nu, kast de Vries, de Vries, naar Rivai, de Vries, dan kan je Riva direct ontbreken, Jesse de Haan kan er niet bij komen, slecht gepaas trouwens, heel slecht geplaatst plaats, want er zaten zonder twee spelers voor, ja dan moet je dan gewoon die bal niet doen. Dus Mark in de aanval, het centrum van op dit moment. Aan de re re re rechterkant van Zandvoort. Er komt, uh, gaan we kappen uh, gaat hij uithalen, nee, gaat niet uithalen, speelt hem terug naar de nummer 14. De invaller van, uh, van Marker En dat is dan uh, Stefan Plat. bal is nu aan de rechterkant van Zandvoort. Wat? Maar voor Marker gaat hij weer eentje halen. En dat is een, een hele strakke bal, maar recht op de keeper af. Daar van heeft er geen problemen mee. En brengt de bal meteen in het veld, kan de haan erbij komen. Nee, de haan kan er net niet bij komen, helaas. Dat moet ik zeggen, want het was een aardige kans dat hij nog voor één speler voor zich had. Maar dat is niet anders. Marken heeft het weer over. Marken met uh, nummer 11. En dat is uh, Arno Bos aan de rechterkant van de cel. En daar kan Stans het weer overnemen. Mijsselberg. Berg gaat een uh, te maken. En... Ja, speelt het wel ver voor zich uit. Goed van uh, Maritens gaan spelen. En hier uh, raakt de bal aan. Gaat over de zijlijn. Zand van gooien. we spelen in de 77 minuut En de stand is nog steeds 2 Dank Dankjewel, Joop, voor dit moment. En zo rond 10 uh, voor 5 komen we weer bij je terug. Oh, I could hide the wings bluebird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 Night on his steed. Now you know how happy I can be.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 Een minuut of tien geleden een schot op, op, op, op, op de gehad, had, een schot op de lat van een schot op de paal. Eigenlijk zeiden ze dat het op een doelpunt ging, maar het ging aan het ging die bal. En dat was de kans van de heer De Haan, wat ik even de vergeten te vertellen. De Haan die kwam ineens vrij in en die schoot helaas naast. Dus het blijft nog steeds 2-2. keeper, je uh, kan die bal dus in het spel gaan brengen. Dus die over het algemeen met heel verre trappen, weer ver over de middenlijn. En weer op in de, in de, de borst van een van mijn eigen speelgoed, wat ik ze specifiek kan overnemen. Precies, naar de zijkant. Dan Dirk Berg Dirk berg die gaat kijken, die zoekt daar een lange berg op. Berg aan de, aan de rechterkant onder aan de zijlijn. Die probeert op zijn man te fotograferen, maar dat is uiteindelijk te veel. Hij is de bal weer kwijt. Komt natuurlijk moet de draag gaan jagen. En dat euh, wordt goed gedaan door Goedemid Miguels en die past de keer. Dus Marti dus, kan weer overnemen. markt over de uh, rechterkant van het veld een snelle aanval, want het wordt afgestopt door Rivai. Hij had een hele goede paas naar de nummer 3, en dat is Erik de Veerman. En die bal gaat voorlangs. Gelukkig, en, en Veerman komt er niet bij komen. Koen naar Gielsen, voor Zandvoort. Gielsen naar uh, Moos. die erin is gekomen. Uh, uh, die een paar minuten mag maken. Gielsen weer. Je kan netjes uh, maken en wat, wat doet hij ermee? Hij doet er helemaal niks mee. Je paast de bal verkeerd en dan wordt Zandvoort van de bal afgelopen. Nee, toch niet. Via Koepi Gilsen, Maarten Keiland, Maarten Berg, Berg in het 16 meter gebied. Maar die bal wordt weer weggewerkt. Zandvoort. Nijtje Kastien probeert die bal te de dat doet hij ook al goed en speelt daar berg aan. Berg blijft nog steeds aan die rechterkant staan en die speelt nu, uh, uh, of nee, uh, die riep het niet hij van aan en die speelt die bal diep, maar dat kan niemand van stand van bij komen. Hey, Voor zeggen weer verdedigen van Marken en dat was uh, Roy Honig. Uh, stand van mag gaan gooien op uh, de hoogte van het uh, 16 meter gebied van uh, Marken. Wat is er kan zien, dat is ondertussen gebeurd. Dan is de zet die bal voor. En daar kan bijna de vertoeten die bal een drink op. Maar het lukte niks niet. En uh, Merkker kan eruit komen. Teruggebracht. Ja, oh, dat is een verschrikkelijke overtreding. Behoorlijke overtreding. In de rug geduwd van Kastien. En er werd direct rechter toegepoten. Zij dus stond er dichtbij. En Kastien gaat hem zelf mee. Kastien. Kijk. Dat speelt daar. Kom De, de geersen. terug de naar Kastien. Ik heb daar nog diepe baas. Maar uh, even kijken, Hoet, die kan er niets mee doen. Die wordt in ah. de bal opgezet, door uh, verdedigen. En die komt er weer een diepe baas, maar Stamvoet kan er tussen komen, gelukkig. En uh, uh, even kijken dat is daar uh, niet kiersje of. Maar ze berg. Hierover de rechterkant. Berg probeert die bal voor te zetten, dat lukt net niet. Om te verdedigen, die kan die bal wegwerken. En dat wordt weer overgenomen door uh, Marken. Marken, dat, uh, dat er snel eruit is altijd. Uh, dat heb ik een paar keer gezien. Dat is een diepe paas daar op, op nummer 14, die nummer of nummer 13 die Veerman. En gelukkig uh, kan uh, Michielsen hem net even een klein setje geven waardoor Koen uh, Dan Kerkman die bal kan pakken en weer wegwerken. Marker op het middenveld. Overgenomen door Koen Michielsen. Michielsen speelt De Haan aan. De Haan met je snelheid over de uh, linkerkant. Wat gaat hij mee doen? Leg die bal breed op Nee, daar is het geblokkeerd. Ja, is Nog een keer geblokkeerd. Weer in het gezicht van het verdediger. De, de en dat is de hoge bal. Dat is te hoog. Die gaat over de alles heen. En het uh, gevaar is uit de aanval van Frankfurt helaas. Marker mag die bal in het uh, spel gaan brengen. De keeper, uh, Jeffrey Koran. Hij heeft geen haast, blijkbaar. We spelen ondertussen in de. Ik kan het net niet zien, is al Voor 90 e moeite. Dus ja. We hebben nog tijd, maar hoe lang zal het worden? Hoe lang 50, 50, 50 De bal is weggegaan ondertussen vanaf het 5 meter gebied. Kom maar ze kan overnemen. Die ze naar Krassevries. De Vries. Weg een reeks voor Berg Delenkamp. Berg Delenkamp gaat meters maken. op de 16 meter. En oh, dat is het. tegen. Daar... Oh, Ik Kon er met niet bij. Prachtig voorzet van uh, Berg Delenkamp. De Haan kon er net niet bij. En dat is een hele aardige kans hoor. Weer een nieuwe bal op, die Veerman en die is snel en die wordt afgevlacht afge en gefloten. Zij dus wordt overgenomen van de assistent Geijzer. En eh, uh, bal is dus buiten spel. Uh, even kijken, dit is eindelijk een nieuwe bal, die was over de, de hekken heen gegaan. En uh, die is nu bij werkbeeldenkant, Belekamp. Naar uh, Karstien. Kerstin, je kan er niks meer doen, speel terug naar uh, Birchoff. Birchoff naar Berk-Bellenkamp. berk Probeer daar, dat is daar, oh, er een overtreding gemaakt. En dat was eigenlijk een voordeel, want uh, schijfselberg, die werd tegengehouden, onreglementair, maar die kon toch doorgaan, en die schijfseler had alleen kapoten. En nou gaat er iemand een taak krijgen en wie is dat? De rechter helemaal. Een beetje praten tegen de leiding. Ja, dat moet je niet doen. We zijn ze vaak gevoelig voor die schrijvers. En misschien is hij wel iets te ver gegaan. Ja, die zal het zeggen. Je kon het niet te horen. Het is dus we zeggen mij gedaan. En het wordt wel genoteerd. Dus die gele kaart Wie staat? En op dit slag van het om een fraaie te nemen. En daar staat, kijk eens, 10 achter. Per Wat gaat hij ermee doen? Dus wel veilig, dat is waarschijnlijk bijna alle spelers die gaan rond de 60 meter verliezen van Marken. En de lange mensen, dat zijn de meestal de jongens in de die jongens van werken, die ja, zijn Amerika's langer dan die van Zandvoort. En dan gaat die kaste fries gaan lopen. Dus dat, is, dat is een van de beste koppels van Zandvoort. Maar mag die langer nog een keer genomen worden of we zitten nou? Wat gaat hij nou doen. Oh, hij moet een meter achteruit. Nou, vooruit dan alweer. Een meter, echt meer is het niet erop. Maar goed, uh, loopt nog kastine van mee. Ja, deze 5 viaal. Het bal is slecht genomen. En gaat de 8-4-1-D van het verdediger. Gelukkig verzand met over de achterlijn, dus een corner van De eerste, de, de, de, de is gaat het nemen. Vanaf de, de Zalvo is in de rechterkant van het heeft weer promotie. Het is natuurlijk ook een kort dag. Er komt weer een slechte corner. Waar gaan we het allemaal verhaal? Het is ongelooflijk. Dan is helemaal geen hoogte mee, dus, ja, daar is het eindsignaal. Zandvoort speelt ja, misschien wel terecht gelijk tegen Marken. Ik denk dat de, de wedstrijd ook geen uh, winnaar verdiende. Het is uh, geen echt de wedstrijd van Zandvoort geweest. Maar ja, toch een punten bij. Het is niet anders op. Zo is het, dankjewel Joop voor uh, je verslag uh, vandaag. En tot de volgende wedstrijd.